Volgens de organisatie moest het dit jaar weer een feestje worden. na de crisistentoonstelling in 2009. De autorij kreeg toen een sobere uitvoering. om de kosten te drukken. Het weer, het wordt zonnig en 21 tot 26 graden. Later in het zuiden, kans op een bui. morgen zonnig, droog en iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen die de lente zo al mooi genoeg vinden.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 Dit is Radio 1. VNN oh. 4-7. Het is 4 minuten over 6. Het is 24 april 2011. En het is Pasen. Een fijne Pasen iedereen. We gaan het straks hebben over Easter Eggs. Uh, dat zijn uh, eigenlijk een soort van... ja, verstopte eitjes in liedjes. Easter Eggs. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Backmasking, zo heet het. We hebben ook over de koers der koersen. De klassieke der klassiekers. Luik, naar Luik. Vanmiddag wordt die verreden. In België uiteraard. En we gaan het hebben met uh, Leon Gaier van hetiskoers.nl. Over die... Leuk pas maken, leuk klassieker. En onze Christel, die, ja, die wilde eigenlijk wat pontjes eraf hebben. Geen idee waarom, maar ze wilde het zelf, dus ik mag dat zeggen. En uh, ze ging op bootcamp. Ja, wat het is, dat hoor je ook later vandaag. En we doen ook een klein spelletje. We hebben paas eitjes verstopt in dit, uh, in dit uur. Kijk, dat was er eentje. Tel die mee. Als jij weet hoeveel eitjes er verstopt zijn in dit laatste uur. Van die paaseitjes. eitjes. Hier hoorde er net al één. En dat is. Eitje nummer 2 die wordt gekraakt. Um, uh, tel ze allemaal. We komen zo nu en dan zo eens door een gesprekje heen, door een liedje heen. Tel ze allemaal en dan uh, uh, mail even het antwoord naar 47 at aan het einde van dit programma. En dan uh, geven we je, je misschien een dvd-pakketje of zo. Dat komt allemaal wel goed. Maken we volgende week bekend wie de winnaar is. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. En hoeveel ga jij Pasen vieren? Uh, bij mijn ouders. Mijn ouders hebben dit jaar ineens bedacht dat het een familiegelegenheid moet zijn. Zo maar dat eens. was Ja, dat is nog nooit <laughs> geweest. Dus. Nee, vinden jullie ook nooit e eitje tikken en dat soort dingen? En zo? Dat deden jullie nooit. Nee, nee In Huizenveld? Nee, nee. Wij gingen altijd eitje tikken met de, met de hele familie. Uh, van mijn moeders kant. En dan, uh, dan gingen mijn opa uh, en oma, die maakten altijd uh, pannen met eieren. En dan ging je echt zo tegen elkaar tikken. Ken je dat? dat met z'n allen tegelijk? of? Nou, nee, nee, nee, echt gewoon, dan, uh, je had dan je eigen ei en dan moest je dan tegen iemand anders tikken. En als je dan won, als je ei niet stuk was en het andere ei wel, dan, dan mocht je het verder naar oh. de volgende ronde. Er zaten allemaal regels aan verbonden en zo. Maar jij gaat nu dus lekker uh, brunchen eigenlijk? Misschien? Nee, ik ga eerst slapen en dan ga oh, ik uh, ja. avondeten. Nou, ook een fijne paas voor jou dan, Likke. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goeiemorgen. Goeiemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 24 april 2011 weer een week die achter ons ligt... Een week waar Real Madrid en Barcelona elkaar twee keer bestreden in het Spaanse voetbal. Een week waar Rick van den Boog aangaf de AFC Ajax te gaan verlaten in juni aanstaande. Een week waar de slachtoffers van het schietincident in Alphen aan de Rijn werden herdacht. En ook een week waar Wil Koerver deze wereld verliet. Wil Koerver was de voormalig trainer-coach van Feyenoord. Hij werd met de Club in 1974 landskampioen en won ook met Feyenoord de UEFA Cup. Wiel stond bekend als de man van de techniek, het kappen en draaien... En daar net van ik in het journaal dat ook Max van der Stoel op 86-jarige leeftijd is ja. heen gegaan een heel een, een, een goed iemand een, een grote man ja het, het, was, het was de week van, van de grote helden die, die heen zijn gegaan en die wiel hè die wielcurve heb jij daar nou persoonlijk nog iets mee dat je dat, je dat uh, voel jij zijn stijl voetbal mooi bijvoorbeeld Kijk, we zijn uh, de afgelopen, het afgelopen weekend, ik dacht vrijdag toen bekend werd... dat hij uh, was komen te overlijden uh, op de radio... zijn er uh, diverse analisten bezig geweest om uh, terug te kijken... Op wat de wielkurver allemaal heeft betekend voor het voetbal. De wiel heeft inderdaad heel veel betekend voor het voetbal. Net wat ik daarnet aangaf. Kijk, hij was er eentje in zijn soort hoor. En nogmaals, het kappen en draaien. Het ging bij hem vooral om de techniek. En in het Midden-Oosten, in Japan, ook in Amerika is hij bezig geweest met, met, met zijn stijl van voetballen. Het was een, een, een, een Oostenrijker en hij heeft ook in het verleden gespeeld bij Rapid J.C. Maar nogmaals om terug te komen wat hij hier in Nederland gedaan heeft, was, was, ja, het is heel goed geweest. Maar ja, niet iedereen was het eens met, met zijn manier van voetballen, met zijn stijl, met ja, noem maar op. Maar Wiel was een, was een hele grote trainer en nogmaals met Feyenoord heeft hij in één jaar een soort van dubbel bereik. Joh. Ja. Laten we het hebben over het voetbal van dit moment. Ik vond het leuk, je stond op mijn voicemail uh, vanmiddag. Om, uh, om even uh, alvast te feliciteren met een mooie overwinning van FC Twente. Ja, ik zat uh, thuis en het was uh, gistermiddag lekker weer. Ik denk van nou, ik ga Luc alvast feliciteren bij de overwinning. Wat als ja. Ik, ja, als ik terug ga naar vrijdagavond, jo, ik, uh, ik lag al boven op bed te luisteren naar de radio en het is 0-0. Uh, en ja, Twente komt op 1-0. Ik denk, van nou, ja, dat gaat goed. Maar ja, we hebben nog altijd in de residentie het haakskwartiertje. Ado komt langzij, maar God, uh, de Twente die, die pakt alsnog de punten en vertrekt uit uh, de residentie met de punten in de tas met uh, een 2-1-overwinning hartstikke goed, want het wordt spannender en nog spannender. En gisteravond Luc hadden we, ja, ook een verrassing, joh, Willem, 2-AZ, twee 2-1, twee ik, ik, ik wist niet wat ik zag, joh, maar goed, uh... Het zei zo en uh, in, uh, daarin in, in uh, Tilburg was het gewoon, ja, ik wil niet zeggen, carnaval. Het hebben we gehad, maar het was fantastisch. Joh. Ik, ik had het met de collega's van langs Lijnen over, vrijdag was dat al. En die zeiden ook: joh, uh, die Willem II, die hebben drie wedstrijden gewonnen in het hele seizoen. Die gaan echt niet twee wedstrijden nu aan het einde van het seizoen nog winnen. En verdom ze winnen ineens van AZ met 2-1. Ja, kijk, er zijn weinig mensen, ook ik. Ik denk dat ja, jij ook niet gedacht hadden dat ze de punten zouden pakken. Maar goed, eh, Luc, we hebben het altijd over voetbal. In voetbal zit heel raar in elkaar. Hier die wint van de Graafschap met 2-0. Roda haalt flink uit eh, tegen NAC 5-1 en VVV. Gerveen kende ook een heel spannend eh, slot. Mm -hmm. Want om het zo te zeggen, in, in de dying seconds uh, wordt nog een daar een, een gelijkmaker gescoord. En dat is 2-2. Uh, en ja, vanmiddag uh, op, op eerste paasdag uh, gaan we ook wat, uh, wat leuks zien. Nou, Ik belangrijke denk, wedstrijden. Ja, ja zeker. Ja. Ik denk aan... Uh, ja, die wedstrijd in, in de arena joh, Ajax tegen uh, Excelsior, dat, dat wordt ook een wedstrijd. We hebben hier in de Domstad de plaatselijke FC tegen uh, Vitas. Ja ook uh, Utrecht staat nog steeds op 41 punten. Het gaat niet goed. Nee. De achterbanen, mort en mort en ja, voor dus Chatignet worden. Het, ja, de. De laatste wedstrijden die worden heel lastig. Maar goed, we hebben in de Euroborg de FC Groningen tegen de Nijmeegse Eendrachtscombinatie. En ja, weer een Valle Kuip, uh, Rotterdam-Zuid. Uh, daar komt de Philips Sportverein op bezoek en treft Mario Been en de zijne. Van en vandaag. ben jij dan nu, want dit is, ik bedoel, vorige keer, uh, dat moeten we toch nog even aan. Ik bedoel, dat was een dramatische... Dramatische dag was dat, toen uh, uh, Feyenoord tegen PSV speelde. Ja. Toen werd het 10-0 voor PSV. Dat was verschrikkelijk voor de Feyenoord-Finn. Hoe, hoe kijk je dan nu tegen die wedstrijd aan, Feyenoord-PSV? Ik heb uh, in vergelijking met uh, etterlijke maanden geleden... ik dacht er maar of zes, zeven geleden, een iets beter gevoel... de ploeg zit ja, iets, iets, iets, beter, uh, in elkaar, iets beter in elkaar ingespeeld. Maar nogmaals, Luc, het is altijd wedstrijden uh, op zich. Net als een Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord... Maar ja, hij doet al de hele week uh, geruchten eronder. Je weet de rivaliteit tussen Amsterdam en, en Rotterdam. Ja. En ja, een, een, een Feyenoord supporter heeft niet graag dat Ajax alsnog langs zij komt en die titel pakt. Dus dat maar... ze misschien gaan verliezen, Feyenoord, bewust ja, zodat dat... Ajax geen kampioen wordt? Kijk, dat zijn dingen die allemaal spelen. Als ik uh, Mario Been zo hoor op de tv en via de radio... is het daar helemaal niets van waar. Feyenoord gaat vandaag gewoon voor, ja, voor de punten. Want die hebben ze hard nodig. Nu. ze staan op 40 punten. De concurrentie is gisteren ook uh, voorbij, uh, voorbij gegaan. Ik denk aan die overwinning van Heracles. Maar, maar goed... het. het Luc het zou toch van de zei zeggen dat fijn, vanmiddag die wedstrijd daar uh, op, op zo'n mooie zondag joh, daaruit ah, handen geeft. Ik denk nee, dat ze ik, ik, niet ik denk dat ze ook revanche willen voor die wedstrijd van die zondag. Ik denk het eerder. zeker, want kijk, die 0 is de grootste uh, nederlaag in de historie van uh, de stadionclub. Dus ik verwacht uh, vanmiddag zelf een, een, een, een, een, een mooie wedstrijd, Ik ga ervoor zitten. Het is prachtig weer, Luc het is Paas. Ik, uh, ik ben niet de eentje die, die de eieren gaat zoeken vandaag, hoor. Want jullie hebben ze, wat daar verstopt in de studio, hoor ik. Ja, klopt. Absoluut leuk hoor, maar ik ben niet de persoon die daar, of tenminste die, die eitjes gaat zoeken. Ik neem het rustig vandaag. Ik uh, ja ik ik kijk al uit naar half drie, want dan barst het los in in, in de Kuip. En ja, het is afwachten, joh, maar het, het, het wordt lastig hoor. Ik durf geen uitspraak te doen. We kunnen alle kanten op vanmiddag, maar ik hoop niet dat Feyenoord... Euh, nee, ik mag het niet zeggen, joh. dat is <laughs> het hand te geven. Ik, uh, ik ga voor je duimen. Maak er een mooie middag van. Lekker in de zon de voetbal luisteren en dan spreken we elkaar volgende week weer. Zeker, Luc. De groeten aan de redactie. Bedankt dat ik er weer mag zijn voor de voetballiefhebber. De reminder van de komende week, Luc. We hebben Champions League, we hebben een kraker. We hebben in Don Santiago Bernabeu woensdag Real tegen Barcelona en... Een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 En dat betekent lekker binnenlopen voor Mr. Big. To be with you. Lieke, ben je nog een beetje mee aan het tellen met de eitjes? Ja, volgens mij zijn het er nu vijf. Vijf. En dat is 6. Tel thuis ook lekker mee. Um, als jij weet hoeveel eitjes er gekraakt worden in dit uur... zitten we nu dus op 6. dan uh, mail je uiteindelijk het antwoord naar 47 at bnn.nl. En dan heb je alle eitjes gevonden. Het is tijd voor de plug. Elke week vertellen drie dj's... welke plaat je echt niet mag missen deze week. Straks kun je stemmen op jouw favoriet. Luister eerst mee naar de plug van 24 april. Hi, Bart Harens hier. Uh, ik presenteerde de op 50, onder andere op 3FM. En het plaatje waar ik voor ga, dat is een, ja, een beetje een typisch nummer. Het is van Lucky van the Derde, samen met Janne Schadi, die nog kan kennen van Nova en uh, Room Eleven onder andere. Die hebben een... Echt een lente kriebelplaatje gemaakt. Je gaat gewoon echt onder je huid zitten. Na nou, één keer luisteren, dan nou, begint hij het al. Twee keer luisteren, nog iets meer. En als je hem vier keer hebt geluisterd, dan is uh, nou, de lente die op zich al begonnen is definitief gaande. Het nummer heet Wat ook een ander zegt. En let eventjes op de tekst in volgens mij het tweede coupletje. Zelfs de buurman steekt een peukje op als we klaar zijn. Ik ben Michiel Veensta. ik werk bij 3FM en uh, ik ben al jarenlang fan van een man die niet echt heel hard doorbreekt bij het grote publiek, maar wel een heel trouwe following heeft. Michael Franti. En hij heeft een heel fijne nieuwe single. Dat wil zeggen in Amerika was hij in oktober uit, maar daar is het dan altijd mooi weer in sommige delen van het land en hier niet. Dus ze hebben keurig gewacht tot het ook dit weer is. En The Sound of Sunshine. Ja, het is wat je ervan verwacht. Hij loopt over het strand op zijn blote poten met de gitaar, een beetje blij te doen en, en dan hoor je dit. Hoor oh, nou... Ja, dan ben ik uh, eh. Ik verander gewoon langzaam in een ijsje. Maar ik word afgelikt. Mmm! Michael Franti, Sound of Sunshine. Dag, hallo en goedenavond, middag, avond, ochtend, hebben die voor toepassing is. Dus dit is Gerard Ekdom en. Ik, uh, het is niet de eerste keer dat ik dit doe, het is de tweede keer dat ik het al mag doen. Uh, welke plaat ik kies en waarom. Uh, ik kies Fitz in de Tantrums. Uh, waarom kies ik Fitz in de Tantrums? Omdat. Deze mensen uh, echte muzikanten zijn. Echte muziekinstrumenten gebruiken. En met Pickin' at the Peace een fantastisch album hebben gemaakt. A Money Grabber heb ik echt werkelijk. I played the shit out of that song in, uh, op de radio. En ze hebben nu een nieuw single die heet Dear Mr. President. Uh, zeven staan ze in Paradiso live. En ik uh, moet ze aankondigen en moet geloof ik ook Cowbell spelen. Ik maak me er erg zorgen over. Maar het is echt... Alles zit erin. Ik zal blij een klein stukje erin. Het is, uh, het is soul. Het is een beetje pop. Het is... Een beetje funky ook wel, het is eigenlijk alles. Hè? Hey! Hey! Hey! Hey! En dan die stem, hè? Dan... Ja, fantastisch. Ik ben fan van deze band. En uh, ik heb al hun platen, en het zijn er maar twee. Dus dat scheelt weer. Dus vandaar dat nummer. Welke okay, wil jij horen thuis? Is dat die van Bart Arens, Lucky Fonz de derde, wat ook een ander zegt? Die van Michiel Veenstra, de nieuwe plaat van Michael Frenzy? Of Fits and the Tantrums, je hoorde hem op het laatst. Dear Mr. President, gekozen door Gerard Ekdom. Heb jij een voorkeur Lieke? Mag ik dat zeggen? Je mag dat zeggen. Um, lucky Fonds. Als je het eens bent met Lieke, laat het weten. 47 at bnn.nl En ook als je het niet eens bent met Lieke, mag je mailen natuurlijk. Welke plaat wil je straks horen aan het einde van 47? 47 bnn.nl. Dit is een heel mooi liedje van Crystal. De nieuwe single heet Bubbles. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture perfect world. And we bottled it up till we both had enough And we make a scene all these broken bones Ze won de award voor beste nieuwkomer tijdens de 3FM Serious Awards. Yo, gedoe. Hoe heet het ook alweer? 3FM Awards. Oh ja, 3FM Awards. Serious Radio. Sorry, is dat? Uh, de lente is voorbij. Het is al zomer en het ging echt zo snel dat je helemaal geen tijd hebt gehad om even die januari-februari pontjes eraf te trainen. Tijd dus voor een bootcamp vond onze Christel. Trainen in de natuur, rennen op heuvels en hangen aan een boom. Christel deed mee aan zo'n bootcamp en overleeft het echt maar net. Hi, ik ben Jens Zolderkalter. Ik ben medeoprichter van Bootcamp Nederland. Als ik denk aan bootcamp, dan denk ik gelijk aan de Amerikaanse films. Ja, dat begrijp ik. Je wordt nooit uitgescholden. Uh, je wordt... Het is niet de bedoeling dat we je afbreken of vernederen... zoals in het leger. Want daar willen ze alle ego's afbreken om er daarna één van te maken. Hier kom je gewoon om gezellige tijd te hebben... maar wel hard te werken en aan je lichaam bezig te zijn. En uh, vanavond heb ik jou als gast mee uh, in de bootcamp... in het Amsterdamse Bos. Gevorderde bootcamp. Dus jij gaat meteen... Hard aan de slag. Ik ga je goed over de kling jagen. Maar uh, ik denk dat je dat wel kan. En anders moet morgen iemand anders even je microfoon vasthouden. Ga je mee? Top. Nou, let's go dan. Oké, okay, gaan we. Christel, de verslaggeefster, is te laat. Dus moeten we allemaal 15 keer opdrukken. 15. Handen, anderhalf keer schouderbreedte. Vingers wijd. Zorg ervoor dat je voeten ook bij elkaar staan. Span je buik en je billen aan. En zak door. Gaan we op je knieën, Kristel. Ja, er wordt weinig praat op de radio, hoor. Ik ben <laughs> een beetje eigen, denk ik. Ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan het doen. Wat we nu gaan doen, is oh. heel simpel sprinten. Oké, okay, we gaan hier omlaag dribbelen. Tot, de, tot die rand, zeg maar, daar. Die tweede bult steken we over. En dan ga je terug omhoog. En je raadt het nooit, daar gaan we versnellen. Ja, dus rustig aan omlaag. Het is onregelmatig hier. Snel omhoog, maar niet op 100 procent. Je begint op 70, 80 procent. Ja, we zijn al een beetje warm, maar niet warm genoeg voor 100 procent. Oké, okay, kom maar. Nee, De rest ook nog een keer. Ja, kom maar. Nee, we laten er niet alleen, hè? Kom maar, ja. Oké, We maar even in de lichtsteun. Hier weer. Oh man, fucking hell, ik ben nu al helemaal stuk. We zijn volgens mij pas 10 minuten bezig of zo, denk ik. Ik loop echt ook helemaal achteraan. Ik moet me toch kapot schamen, of niet? Ik ben misselijk en echt licht in mijn hoofd. Niet normaal. Ik ben echt bang dat ik zo over mijn nek ga. mag. ik kan echt niet meer. Ik kan gewoon nog niet meer. Nu moeten we ook nog optrekken aan een rek. Oh, ik heb er de krachten niet meer voor, joh. Trek uit, volledige bewegingsuitslag van die armen. Kom op. Heel mooi. Onderhands optrekken, op schouderbreedte, niet meer buiten, buiten schouderbreedte op optrekken. Zes. Kom op, nog vier. Nog drie. Nog twee. Oh, fuck! De laatste. Ja. Yeah. Yes. Fuck. Nog één keer? Nog één keer. Oh. En nog eentje om het af te leren. Oh. glij weg. Oh, Oké. Okay. Jij kan morgen je microfoon niet meer vasthouden, maar dat zien we morgen. Oké, okay, goed zo. Kom weer mee, mee. pak je spullen, flesjes mee. Hoe heb ik het gedaan? Eerlijk? Ja? Heel goed. Ja, ja, absoluut. Ik, uh, ik, had even, ik, ik maak altijd inschatting van tevoren, zoals ook bij de andere meisje. Dit was een gevorderde groep. Daar heb ik een paar dingen heb ik je aangepast laten doen. Sommige rondjes of sommige sprintjes wat korter. Uh, bepaalde oefeningen, even iets, iets meer in het beginnersstadium laten doen. Uh, de beginnersuitvoering daarvan. Maar dat neemt niet weg dat je het hele rondje met gevorderde groep hebt meegedaan. En onder best wel een hoge intensiteit. Uh, je bent ook best wel een atleetje. En op het moment, en dat vind ik het allerknapste... daar krijg je even een schouderklopje. Je bent misselijk geworden en dat kan heel onprettig zijn. En dan ben je daarna toch doorgegaan. Dus deze mevrouw van BNN is een echte bootcamper. Jeey. Yeah. Top. Een atleetje. Goed, eh, vorige week ging onze single Maar ik dwaal af in première. Gemaakt door Arthur Adam en zwerver Alex. Volgende week, dan gaan we de boer op met die single. Want we willen natuurlijk dat de plaat gedraaid gaat worden op de radio. En of dat gaat lukken hoor je dus volgende week. Geniet nu eerst mee van Maar ik dwaal af. Ja, ik heb gevoeld, gezien en ook gedaan. Tranen in een droef staan is het begin van een gedicht. Toch weet ik één ding wel. Voel je vrij Ik sla niet. wel af. Van auto Adam en Alex de Zwerver. Let op de eitjes, hè. Let op de eitjes. Columnist betwist. twist. In 4.7 zijn we op zoek naar de beste columnist van Nederland en stiekem weten we eigenlijk wel dat we hem uh, al gevonden hebben. Pieter Derks, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Cabaretier en uh, nou ook een, een enorm goede columnist, want uh, je wordt telkens weer teruggestemd door de luisteraar. Is ja. dat, doet dat nog wat met je ego of maakt het je helemaal niks uit? Uh, nou ja, Nou Het is wel een, een heel prettige uh, bevestiging, ja. Dat, <laughs> is toch, uh, dat is toch wel lekker, ja. ja. Ja, dat dacht ik al, dat dacht ik ja. al. Ik kreeg trouwens ook nog een mailtje van iemand die zei, ja, dat stemmen op, uh, op, uh, op columnisten, dat is eigenlijk niet zo goed. Want dan doen columnisten wat ze denken dat de luisteraar wil horen, zodat ze door worden gestemd. Doe jij dat ook, stiekem? Nou, ik heb ontdekt dat hoe minder ik daar mijn best voor doe, hoe beter de columns worden ook. Dus, uh, ja, precies. Dus gewoon ik, je, eigen, uh, je eigen ding doen, om het maar eens op die ja, manier te precies. zeggen. Ja, precies. Nee, dat ja. werkt nooit, joh. Dat uh, okay. heb, ik, heb ik ook altijd met politici die dan altijd uh, gaan zeggen wat ze denken dat wij willen horen, ja, dan, wordt, dan wordt het ook nooit beter. Daar dan. prik je zo doorheen dan, toch, hè? Ja. Ja. ja. Nou, het was, een, het was een prachtige week met Heerlijk Weer. Ik, uh, ik hoop ja. dat je hem lekker op het terras hebt kunnen schrijven en ik ben benieuwd waar hij over gaat. Ga je gang. Oké. Okay. Slecht nieuws voor de Zalm deze week. De sluizen bij het Haringvliet gaan als het aan het kabinet ligt, niet op een kier. Jaren geleden was er een deal gemaakt. Duitsland zou wat minder rotzooien in de Rijn proberen te gooien. En wij zouden de sluizen een klein beetje openzetten... zodat bijvoorbeeld zalm en forel vanaf de zee weer de Rijn op konden zwemmen. Schone water, meer vissen, iedereen blij. Maar dit kabinet wil die belofte breken. De sluizen moeten dicht blijven. Ik wist dat we een strenger asielbeleid zouden krijgen... maar blijkbaar komt er nu zelfs al geen zalm meer zonder verblijfsvergunning het land binnen. De gastvrijheid van dit land begint nu toch wel heel bedenkelijke vormen aan te nemen. Zelfs als we maar vermoeden dat er eventueel een gast zou kunnen komen, draaien we de deur alvast op slot. Zo wordt er momenteel ook extra streng gecontroleerd of er geen Tunesiërs uit Italië deze kant op komen. Hartstikke leuk hoor die revolutie, welkom in de westerse wereld. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat jullie hier allemaal heen zouden komen. Slechte timing ook, want de eventuele plekjes aan het strand of op de waddeneilanden, waar we nog een beetje ruimte hadden om Tunesiërs kwijt te kunnen, worden dit weekend allemaal bezet door de Duitsers. Die nemen tenminste geld mee als ze op reis gaan. Want dat is uiteindelijk toch waar het allemaal om draait. Het openen van de sluizen voor de zalm schijnt bijna 10 miljoen euro te kosten. Blijkbaar zit je als sluiswachter beter dan als bankdirecteur. Geen wonder dus dat het kabinet probeert die 10 miljoen te besparen. Lekker makkelijk ook. want het fijne van zalm is dat hij niet op het Mali-veld gaat demonstreren als je wegbezuinigt. Er is geen vakbond van Noorse zalm. Er zijn geen zalmen die te verwesterd zijn om nog terug de zee op te kunnen sturen. Ze gaan niet proberen de sluis te omzeilen door op gammele bootjes zonder paspoort of geld de Middellandse Zee over te steken. De zalm leent zich uitstekend voor een nuchtere kostenbare analyse. En dat is de manier van denken in deze tijden van crisis. Het mag niet te veel kosten en als het wat kost, moet dat worden terugverdiend. Zomaar het milieu een handje helpen, daar wordt de schatkist natuurlijk niet beter van. Ik ben bang dat als we nog een tijdje zo doorgaan of er vier jaar de hele Rijn gewoon geasfalteerd is met een feestelijk bordje 130 ernaast. Daar hebben we tenminste wat aan. De plannen van het kabinet zijn nog niet door de Eerste Kamer. Daar is nogal wat protest tegen het dichtgooien van de sluis. En de milieubeweging is natuurlijk druk aan het proberen om de zalm een kans te geven. Maar zelfs al stemt de Eerste Kamer tegen het verbreken van de Europese afspraken. dan nog is de kruideniersmentaliteit van dit kabinet natuurlijk niet verdwenen. Ze vinden wel een andere onrentabele diersoort om op te bezuinigen. De financiële doelstellingen moeten nu helemaal gehaald worden. Want dat is nog altijd het meest ironische van alles. Het besef dat het kabinet eigenlijk alleen maar heel hard bezig is de zalmnorm te halen. Heb meelijden met de zalm. Colum over de Haringvliet, onder andere Pieter je dankjewel. Alsjeblieft. En er kan weer gestemd worden op jouw column Doe dat via 47apenstaatbnn.nl. Vind je hem leuk? Vind je hem niet leuk? Laat het weten via 47 het is zondag 24 april, eerste paasdag, maar dat betekent niet dat er niet wordt gefietst. Luik Bastenaken Luik is vandaag. Leon Guijer is van de website hetiskoers.nl. Goedemorgen Leon. Goedemorgen Luc. Ja. Luik. Luik Bastenaken Luik is een echte, echte, echte klassieker geloof ik hè? Ja, een hele echte. Uh, de koningin onder de klassiekers wordt hij ook wel genoemd. Mm -hmm. uh, dat het komt eigenlijk omdat het de alleroudste klassieker is. Hij is in de 19e eeuw, eind 19e eeuw werd hij al verreden. En we echt de alleroudste klassieker die we hebben. Ja, en weer eentje in België. Weer eentje in België, ja, België is, uh, is wielreeland, dat eentje. Ja, dus die, uh, die gaan vandaag geen eieren zoeken, maar uh, met z'n allen langs het parcours staan, neem ik aan. Nou ja, dat zou je denken, maar er is toch een enorm verschil in beleving tussen fietsen in Vlaanderen en fietsen in Wallonië. En uh, nou, lijkt Bastelijke Luik, dat zul je raden, dat vindt plaats in Wallonië. Mm -hmm. En daar is de beleving iets minder. Als je kijkt naar de Ronde van Vlaanderen, begin april staat echt, dat hele parcours staat vol met, met wielergekke Vlamingen... met een mooiste uitdossing en allemaal van die, van die gele, zwaar, gele vlaggetjes met zwarte leeuwen erop. Uh, en dat zie je toch iets minder in, in Wallonië. Het is daar wel druk langs de kant hoor, absoluut. Maar um, ze hebben daar überhaupt minder wielrenners... Toevallig hebben ze op dit moment wel de allerbeste wielredder ter wereld. Daar hebben we het zo vast even over. Ja. Uh, maar de, de, de rode Waalse haan die je op die vlaggetjes ziet staan, die, die zie je gewoon net iets minder. Uh, uh, en, en die beleving ja, die, die is gewoon niet zo, zoals de Vlamingen die het ook echt nodig hebben... of, of in ieder geval gebruiken om hun Vlaamse identiteit neer te zetten, dat doen de, de Walen veel minder. Ja, maar betekent dat dan ook dat het, ondanks dat het de klassieke der klassiekers is, toch, dat het toch iets minder sfeer is? Nou voor de tv-kijk in ieder geval niet, dus <laughs> je kan optimaal genieten, uh, maar inderdaad als je, als je langs het parcours zou staan dan, uh, dan is Vlaanderen gewoon uh, veel meer een belevenis en een kermis en, en ja, daar is gewoon altijd iets te doen in elk uh, dorp waar die koeien doorheen komt mm -hmm. en in Luik-Bastenaken is dat veel, uh, veel rustiger. Die allerbeste wielrenner ter wereld hè, waar jij het over had, wie is dat? Ja. Die heette uh, Philippe Gilbert. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Ja. kon je niet onderuit. Nee, <laughs> want hij heeft de afgelopen wedstrijd die er we toe deed, heeft hij gewoon allemaal gewonnen. Maar hoe kan <laughs> dus dat dan? dan want als... ik dacht dat Cancellara uh, altijd de allerbeste wielrenner ter wereld was. En nu, ja, nu die, had Richard, uh, die had dit jaar een beetje een probleem. Die, die heeft iets gedaan waardoor hij zichzelf een beetje in de vingers heeft gesneden. Die heeft in, de, in een wedstrijd, uh, zeg maar, die er nog niet echt toe deed, maar die wel al ja, zeg maar, door de volgers gebruikt wordt om te peilen van hoe staat iedereen ervoor. In die wedstrijd heeft hij iedereen naar huis gereden en, en heeft hij zo ontzettend goed uh, gefietst... dat iedereen dacht, mijn god, uh, we moeten op zijn wiel blijven zitten en alles wat Cancelara doet moeten we nadoen... want anders dan kunnen we nooit winnen. Dus uh, het gevolg was dat aan alle wedstrijden daarna iedereen op het wiel van uh, Cancelara reed... en elke poging die hij deed om weg te komen, die, uh, ja, die beslukte omdat mensen heel negatief reden en alleen maar op hem letten... Ja. Uh, met als gevolg dat hij de wedstrijd eentje moest proberen te maken. En ja, dat, dat kan hij gewoon niet, want zijn ploeg is daar ook niet, uh, niet sterk genoeg voor. Neem neemt je weg dat hij uh, nog steeds een van de allerbeste wielrenners ter wereld is. Maar uh, je zag dus de afgelopen uh, drie, vier belangrijke koersen... dat Philippe Gilbert, <coughs> die eigenlijk hetzelfde probleem heeft... namelijk dat iedereen weet dat hij zo goed is... dat hij toch uh, gewoon kan winnen. Dus die heeft net iets minder dat, uh, dat probleem dat iedereen op zijn wiel rijdt. En, en als iedereen dat doet, dan is hij toch nog gewoon uh, de allersterkste... Ja, uh, ook voor zondag uh, kun je met een vrij gerust hart je geld inzetten op uh, Philippe Gilbert, Met als enige probleem dat je er bij de boekmakers niks voor terugkrijgt. En bij de Nederlanders, is er, is er een hele goede Nederlander die ja. wij uh, aan kunnen moedigen? Ja, nee, die zijn er zeker. Ik, ik ga weer dezelfde drie namen noemen die ik uh, vorige week ook heb genoemd. Ja, uh, ik heb geduimd zijn... voor Wout hoor. Ja, nee, hartstikke goed. Ja, hij, hij, hij had het moeilijk. Je hebt gemerkt waarschijnlijk ja. dat hij niet in de top 10 kwam. Ja. Uh, zelf zei hij dat, hij dat hij het moeilijk heeft op steeds in wedstrijden die boven de 200 kilometer komen. Uh, maar hij is, uh, hij is heel goed hoor. Ik, ik verwacht hem eerlijk gezegd zondag niet. Maar ja, je weet het niet. Hè. Het, het zou toch iemand kunnen zijn die, die stiekem een verrassing in Petro heeft. Mm -hmm. nou, hebben we, van de Rabo-ploeg uh, hebben we Robert Geesink. nou Die moet je natuurlijk noemen. Hij, uh, hij viel een klein beetje tegen in, uh, in de Waalse pijl. En ik denk dat hij dat zelf eigenlijk ook wel vond. En volgens mij is dat bij Robert Gneefsink altijd uh, de beste motivatie. Als hij vindt dat hij zelf tegenvalt, dan staat hij door de wedstrijd daarna. Ja. Dus ik denk dat we daar wel wat van kunnen verwachten. En de laatste die ik moet noemen, ook van Rabobank, is uh, Bouken Mollema. Dat is een hele jonge kerel uit Groningen. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen, Groningen staat natuurlijk bekend om zijn bergen. He, als je daar gaat fietsen, dan, uh, he, dan, dan, dan, dan is het gewoon helemaal klimmen geblazen. Dus die jongen kan heel goed klimmen. Uh, <laughs> nou, die, die, die kunnen we dus ook verwachten komende zondag. Is dit nou de laatste klassieker? Ja, dit is de laatste voorjaarsklassieker. In het najaar gaan we weer verder. Oké, okay. en uh, uh, nou, dan is Gilbert dus waarschijnlijk de, de grote winnaar van al die klassiekers. Ja. Moeten we nog even kijken hoe het vandaag gaat. En nu dan, wat, uh, wanneer, gaan we nu de rondes in? Ja, dat klopt. Ja, je zou denken dat we gaan, uh, gaan afkikken, maar dat is eigenlijk niet zo. Want begin mei dan begint de ronde van Italië, hè, de Giro, uh, die vorig jaar in Amsterdam startte. Uh, en dat is eigenlijk ja, de eerste graadmeter voor de, de, de, de wielrenners die gemaakt zijn voor die grote rondes. Uh, Alberto komt daardoor uit ook mee. Uh, van, de, van de Nederlanders, zeg maar... Uh, er rijden een record aantal Nederlanders mee in de Giro, maar de, de, de mannen die het in de Tour moeten gaan doen, die laten zich nog niet zien. Die wachten echt tot, uh, tot begin juli en die moeten er in de Tour staan. 7 mei, dan gaat de Giro beginnen en dan uh, spreken we jou ook weer even, Leon. Hartstikke goed. Tot dan. Goed, dankjewel Luc. Bye, bye. En vanmiddag dus, leuke pasten, naken, lekker kijken. Vanuit de tuin, hè, want het wordt prachtig weer, dus. Lekker op een stoel, parasolletje erbij, een drankje, rietje erin. Ijsklontje, prima. Eitje ernaast, want het is natuurlijk Pasen. En Pasen, dat is de wederopstanding van de paashaas, zoals je weet. En Pasen, dat is ook een dure tijd, want die eitjes worden dan wel steeds goedkoper. Gratis zijn ze nog steeds niet. Onze Eliane van BNN University wil dan ook graag een beetje bijverdienen, deze Pasen. En dus gaat ze op voor het paashasdiploma. Nou, Ik ben Björn en uh, ik heb begrepen dat jij een Paashasdiploma wil gaan halen. Ja, ja, ik heb vroeger als kind al mijn Pieterdiploma gehaald, maar het diploma lijkt me wel heel vet. Nou, daar kunnen we denk ik wel wat aan gaan doen. Ik denk dat ik drie opdrachten voor je heb vandaag die uh, eigenlijk je basis vormen. En de eerste opdracht is het leren lopen op springstoten. Oké, okay, spannend. Ziet er, ja, ziet er eng uit, is dat ook zo? Of valt het mee? Ik denk, uh, denk dat je het wel zwaar gaat krijgen. Oké. Okay. En um, ja, daarna gaan we eens even kijken of je iets aan je acteerwerk kan gaan doen. En als laatste gaan we jou gewoon voor de leeuwen gooien. En dan gaan we naar het dorp in kuiken En dan mag je daar als konijntje rond gaan uppelen. Echt helemaal in vol ornaat? Ja, absoluut. Oké, okay, nou, ik ben heel erg benieuwd. Goed, uh, nou, de stelte die heb ik net aangedaan. En kniebeschermers op, ben ik nu gaan staan zeker, of niet? Nou, we gaan nu zo staan en dan gaan we eens even kijken hoe goed jouw evenwicht is. Zodat we zo kunnen gaan kijken of je misschien een beetje kan gaan huppelen als een konijntje. Oké, tof. Oké, nu gaan we dus springen. Het lopen ging wel. <lacht> nu gaan we dus springen. Oké, okay, daar gaat-ie. <lacht> Oh my god, dat is echt zo zwaar. Hoe krijg jij die 10 kilo omhoog? Die stelt nou. Dat is gewoon een kwestie van veel oefenen en steeds hoger proberen te springen. Ik heb net als een kind leren lopen en leren springen. Ben ik er klaar voor, dadelijk? Oh, je gaat het helemaal redden. Maar je had het net nog over acteren, Bjorn. Klopt dat? Ja, ja, absoluut. Kijk, uh, als je een konijn bent, dan moet je dus ook echt moet je, je voelen als een konijn. Dat is heel erg belangrijk. Ja, in het geval vandaag ben je dus een paasaas... En um, ja, voor jou is eigenlijk de kunst om een beetje te praten als een konijntje. Dus ja, dat is voor jezelf een beetje improvisatie, vind ik. Als ik... Maar hoe doe jij dat? Ja, dan zeg ik, Hé, uh, hé, ik ben een konijntje, jip jay. Hé, hey, ik ben een konijntje, jippie jay. Ja, nou wat enthousiaster als een haas. Hé, hey, ik ben een konijntje, jippie jay. Ja, dat vind ik dan helemaal goed. Oké, okay, nou dan uh, gaan we het vanmiddag zo doen. Bjoren, we zitten nu in de auto op weg naar... Uh... Het dorp waar we het allemaal gaan doen. Ik dacht dat jij ook ging sminken, maar ik ben blijkbaar alleen op dit moment. Maar je gaat me wel bijstaan, toch? Ja, ik loop gezellig met je mee en ik ga gewoon kijken hoe je het doet. Het is gewoon uh, fijn als je een keer voor de leeuw wordt gegooid en zoiets. Uh, het is toch improvisatie. Nou, uh, mijn pak is aan. Daar zit ik dan. Het is buiten echt 25 graden, maar binnen in dit pak is het echt al minstens 40. En ik heb nog helemaal niks gedaan. Los! Nou, daar gaan we hoor. Ik sta hier midden in het dorp en recht voor me staan een paar bouwvakkers. Die zijn lekker bezig. Dus uh, in mijn rol en erop af. Lucia, een eitje. Mag ik u wat vragen? Wat uh, vindt u van deze Pasa's? Wat ik van die Pasa's vind? Ja. Ja. is ja. voor kinderen hè? Hallo Lucien een eitje. Oh, de kinderen vinden me niet zo heel erg leuk. Alsjeblieft. Hoi, oh, wil je misschien een paaseitje? Godverdomme, ik kom die supermarkt uit. Alle kinderen zijn aan het huilen, de cashier zegt niks. Ik zweef meer de tering. Hé, hey, maar um, het is wel beter als je niet meer bij kleine kinderen doet, want die moeten huilen. En dus, uh, ze vinden je toch een beetje eng. Ja, dat heb ik net wel gemerkt in de winkel, ja. Nou, dan maar op naar de markt voor de oudere kinderen. Oh. Nee, nee, ja. ja. Druk, ja. Dan dat Pasas kan nog niet zo goed lopen. Hallo. Hoi. En vind jij dat deze pasas vandaag het Pasa's diploma verdient? Ja, dat wel. Ja? Je hebt geen tips meer? Nee. Pasas, nou heb ik een vraagje aan jou. Hoe vond je het nou om te doen? Ja, eh... Uh... Heel erg leuk! Nou, ik vond echt dat je het fantastisch deed voor een eerste keer. Je bent echt een natuurtalent. mijn met is binnen? Ik, uh, ik zeg uh, ja. Heb je de foto al gezien, Lieke, op site? Nee. Nee, 47.bnm.nl kun je foto's zien van. Oh. Uh, ja, meteen kijken, ja. hè? Elianne als paas. Haast. Hilarisch is het. De plug is. Uh, uh, je hebt kunnen stemmen op de plug. De plug is geweest. Lucky Font, Michael Francie en Fitz in the Temtrums. Dat waren de opties. Zie je? Hem? Nee, Lianna, als ja, paasa's, 47.bnn.nl. Lijkt ook wel een beetje op een aap, maar... Ja, het is een beetje een gekke paasa's. Ja. Maar ja, goed. Um, wie denk je dat het gewonnen heeft? Ja, ik hoop dus heel erg uh, Lucky Fonds. En het is zo. Yes. Ja. Leuk liedje van Lucky Fonds, Wat ook een ander zegt. Wat ook een ander zegt, ik hou van jou. Wat ook een ander zegt, ik blijf je trouw. Wat ook een ander zegt, ik laat je nooit meer gaan. Want steeds als ik een altijd zie, dan, dan zie ik ons samen. Hoe jij zo mooi kan zijn, dat weet ik niet. Mm. Hoe jij zo mooi kan, zo kan zijn, dat weet ik Wilt een vrije raar. Zelfs de buurman steekt een putje. Perkje... Blij dat jij er thuis voor hebt gekozen deze nieuwe plaat van Lucky Fans, de derde. Samen met Janne Schra, van Schradinova. Moeilijke naam eigenlijk. Wat ook een ander zegt, zo heet de nieuwe single. Leuk liedje, ik ga hem volgende week denk ik wel weer draaien. De eerste paasdag vandaag, en voor veel mensen betekent dat eieren zoeken. Easter eggs dus eigenlijk. En die term staat niet alleen voor eieren, maar ook voor verborgen boodschappen in bijvoorbeeld games, boeken en liedjes... En bij liedjes heet dat dan Backmasking. Sander Guijs is presentator op Radio 2 en 3FM... en weet daar echt alles van. Goedemorgen, Sander. en hey, leuk. Waar wordt het voor, voor gebruikt, dat omdraaien van die liedjes? Ja, dat is niet echt duidelijk waarom mensen dat omdraaien. Het is wel zo dat er uh, wordt beweerd... dat een aantal bands en artiesten, vooral vroeger... hun uh, ziel zouden hebben verkocht aan uh, de duivel. En uh, in ruil voor Succes en um, daarmee dus ook satanische teksten zouden willen overbrengen... op uh, onschuldige mensen die ernaar luisteren in, of kijken. Want het is ook in bioscopen toegepast... Uh, met zogenaamde subliminale boodschappen. Hele korte vreemdjes uh, dwars door een film heen... die in eerste instantie met het blote oog niet te zien zijn... maar die je onbewust wel in je opneemt. Mm -hmm. Waardoor je dus... Uh, ja, onbewust een andere patroon van denken zou ontwikkelen ofzo. Maar goed, het is allemaal complot denk ik. ik. Ik geloof in de meeste gevallen van backmasking absoluut niet dat het aan de orde is, uh, ook niet dat artiesten hun ziel zouden verkopen, maar het wordt door een aantal mensen beweerd. En zijn het dan de, de, de bands of de liedjes van bands, met, met, van snoeihoude metalbands of ook wel echt de, de popbandjes? Nee, dat zou je wel verwachten, dat het inderdaad de, de duistere obscure metal bands zijn, maar Um, het zijn meer artiesten die je denkt, althans dat hoort dan beweerd dus. De um, Beatles zouden het gedaan hebben, Led Zeppelin, Queen, uh, maar ook Hedendaagse artiesten. K3 zou zich er wel in hebben en de Britney Spears, maar dat is gewoon onzin. <laughs> Queen, je noemde het al, we gaan daar even naar luisteren. Another One Bites The Dust, dit is het liedje. Another One Bites The Dust Another One Bites The Dust Ow. Another One Bites The Dust hey, hey. Another One The Dust nou, leuk liedje. Uh, maar er zit een, uh, een verborgen boodschap in. De Easter egg is dat er wordt gezegd: it's fun to smoke marijuana. Ja. Je moet wel heel goed luisteren, hè? <laughs> nou ja, dit is natuurlijk uh, wel extreem vergezocht. Ik geloof ja. hier ook niet in, hoor, moet ik zeggen. Want, want nou, je hoorde wel wat, maar dit is dan toch gewoon toeval? Uh, ja, nou weet je, ik, ik denk als wij dit gesprek uh, uh, naar de hand achterstevoren zouden afspelen... dat je ook allerlei satanische boodschappen kunt horen <laughs> als je er maar goed genoeg op let. En dat is volgens mij het geval in dit soort, uh, in dit soort voorbeelden. Maar iemand heeft dit wel ontdekt. Dus er is gewoon iemand geweest die heeft alles achterstevoren af zitten spelen en dan... Hoorde je ja. ineens een boodschap erin? Ik vind het überhaupt heel creatief hoe sommige mensen denken complotten uh, te ontdekken. Het zou ook al zo zijn dat uh, de vliegtuigen die boven ons in het luchtruim vliegen en van die staarten achterlaten, dat zou dan, uh, dat zou een soort gassen zijn om uh, burgers. Um, in toon te houden. Ja, en uh, dat denk ik ook, denk ja. ik ook. <laughs> <laughs> De zogenaamde chemtrail uh, plot ja. theory noemen ze dat. Je ja. uh, hebt natuurlijk altijd mensen die uh, echt complot denken... en die overal weer wat in uh, denken te horen. En volgens mij hebben die uh, backmasking min of meer op de kaart gezet. Een beroemde backmask is die van Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Wat is, nou. het, wat is het verhaal daarachter? Geen idee. Oh, ik, uh, nee, ja, nee, ik, ik, heb ze nog niet gesproken erover, uh, de jongens van Led Zeppelin. <laughs> maar uh, ook zij zouden uh, een, een, een pact hebben gesloten met de duivel en, uh, en derhalve een prachtige satanische tekst in een liedje hebben achtergelaten. Ik moet er wel bij zeggen dat, ja, ik geloof het nog niet, hoor, maar als je deze hoort en de teksten erbij leest, dan um, vind ik het op zijn minst wel heel creatief gevonden van de complotdenkers. Oké, okay, nou, laten we even luisteren naar het origineel. If there's a Um, en er zit dus een, uh, een verhaal in als je het achterstevoren draait. Dat gaat zo. Satan, make me sad. Satan. Six, six, six. Sad Satan. Ja, het is een heel verhaal. Nou, dat is onduidelijk. <laughs> <Ja>. <laughs> er wordt gezegd... Oh, here's to my sweet Satan. The one whose little path would make me sad. Whose power is Satan. Six, six, zit, et cetera, et cetera, et um, cetera. Heel gedoe. Zijn er ook bands, denk je, die dit wel expres doen? Dat ze denken van, nou, ik ja. ga het toch in stoppen. Ja, ik weet dat... Um... <laughs> ja, ik weet dat er bands zijn die het meer doen om de sport, zeg maar. En het is natuurlijk wel leuk. Uh, en een leuke marketing truc ook om het er gewoon in te stoppen. En... Uh te kijken en af te wachten of mensen het zelf ontdekken. Ik weet dat Pink Floyd heeft het, uh, uh, heeft het ergens ingestopt. Volgens mij in Another Brick in the Wall... daar zitten gewoon letterlijke teksten in... die gewoon worden uitgesproken... en die dus achter tevoren in het liedje geplaatst zijn. Ja. En als je dan het liedje achter tevoren terugdraait... dan hoor je de gesproken teksten. Wel knap dat je dat dan niet hoort in uh, de normale versie. Ja, nee, precies. is creatief, ja. ja. Nou, de laatste dan nog eventjes. Je noemde al uh, de band K3. Mm -hmm. um, die hebben een heel leuk, mooi, gezellig liedje... namelijk Oma's aan de Top. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dat klinkt allemaal heel lief, die dames van, uh, van Kandri, maar er zit een enorme boodschap achter. Uh, weet jij wat ze gaan zeggen straks? Nou, ik weet het. Volgens mij is het iets met moord. Nou, je, kunt het, het is uh, je ziet het al als je die dames ziet hè, als ze live optreden. <laughs> en je, je kijkt naar ze, dan, dan kun je al zoiets verwachten: uh, moord, haat en nijd. Ja, ja, ja. Volgens mij was het iets met moord toch? Ja, klopt. Grote massamoord. We just against a life. Godverdomme leuk. Dat gaan ze zeggen. Nou, Kijk, zalig pasen, daar komt hij. Ik vind het wel een beetje creepy eerlijk gezegd, Sander. Ja, ja. ja het, ik, moet, uh, ik moet je eerlijk zeggen. dat uh, Het heeft ook een heel raar soort creepy-achtige, beladen, uh, beladen vibe. Denk ik met mee. Ik, ik kan me herinneren dat uh, een flink aantal jaar geleden. Ik hier voor het eerst kennis mee maakte bij de lokale omroep. Ik was toen nog een stuk jonger en toen zaten we met een, uh, een groepje. De collega's zaten we in een, uh, in een oud, oud studio achteraf, ja. een beetje bezemkast achter iets. Het was ook een wat afgelegen studio en uh, de lichten waren uit en toen waren we deze dingen aan het beluisteren. En ja, dan, dan kun je niet anders of uh, het kippenvel loop je over de rug. Ja. Maar ja, aan de andere kant is het ook maar weer gewoon een, een, een, een teruggespoeld liedje, zo moet je het dan maar zien. Laten we hopen dat dit in godsnaam gewoon toeval is geweest van K3. Nou. Huis, dankjewel. Een zalig Pasen nog. Ja, ik heb het ook gezet. Ja, precies. Het <laughs> kan alleen maar een mooie dag worden. Ja, Tot precies. later weer. Oké, okay, doei Lieke. Tot zover 4-7 op deze paaszondag. Lieke, wat ging je ook weer doen? Jij ging naar je ouders. Ja, vanavond uh, gaan we lekker paas eten, eten. Ik heb geen idee, want het is eigenlijk... Ja, nou iets met eigen denk ik. <laughs> ja, ja toch? ik denk het. Ja, ik ga zelf wel zometeen meteen lekker eitje tikken met mijn vriendin. Gezellig. En Jeroen Snel die gaat eerst een programma presenteren. Ja. En daarna... Misschien even naar het strand. Ja, nou ja, dat is, wanneer ga je dan naar het strand tijdens Pasen? Mooi ja, toch eigenlijk? Een beetje vroeg weg nog, dan ja. uh, hebben we geen files. Nee, precies. Wat zit er zo meteen in Dit is de Zondag? Wij hebben te gast uh, Jos Strengelt. Hij is correspondent uh, in Egypte, woont er al twee jaar en heeft uh, onlangs een boek geschreven: Egypte, mijn volk. Ooggetuige van een omwenteling. Dus uh, hij heeft van dichtbij uh, de, de val van Mubarak meegemaakt. Hm. Maar hij maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van Egypte. En met name de relatie tussen christenen en moslims. Nou, en daar gaan we het over hebben. Zometeen in Dit is de Zondag. Ik wens iedereen nog een hele fijne Pasen. Morgen lekker vrij, tweede Paasdag. En dan uh, spreken we elkaar volgende week zondag weer. Dit is Radio 1. We zijn klaar, uh, Lieke, met het programma. Maar, eh... Uh... Ja. Ja! Jeetje, daar zitten we dan. Uh. Ja, dat telraam is misschien toch niet zo handig. Misschien <laughs> moeten we iets modernes aan schaffen. Ja, dan zit je dan op fase? Goed, um, wat uh, ging jij ook weer doen? <laughs> nee. Goed. Uh, tot zover. Echt 4-7. Uh, we zijn er volgende week zondag wel daadwerkelijk weer. Check nog even die leuke foto van Eliane op 47.bnn.nl. En dan zie je Eliane in een paashaaspak. Nog een.